Ja, goedenavond, u luistert naar Aloha Radio. En, uh, ja, ja. Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, u weet niet wie ik ben, hè? Nee, nee, nee, ja, DJ-app is er niet, hè? Dus ik neem de boom maar even waar, hè? Ik ben, uh, uh, ja, ja, wie ben ik? Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, we zullen eens even zien, hè? Ja, raad eens, ik ben zeg. Nou, ik denk niet dat u het raad hoor. Ik denk, ik denk niet dat dat gaat lukken. Nee, we gaan eens even zien, hè? Nou, ik ben namelijk uh, Frits, Frits, ah ja. Uh, Frits uh, Arnoud van, uh, van Drommelen. Frits Arnoud van Drommelen. En, uh, ja, ik, ik ben een welgesteld persoon. En ik neem de zaak even weer van die Jaap. Frits is dus de naam, ja? Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> ja, Jaap, die kon even niet, ha. Ja, 7 verhinderd. Dus uh, we gaan eens dus even kijken of we een Jaco even kunnen bereiken. Huh? Zo, dat dus even kijken hoor. We hebben we hier de Skype. Hè? Het is voor Aloha Radio. Het is vandaag trouwens 2 mei 2020. En het is zaterdag. En we gaan eens een dagje vroeger beginnen met de podcast. Op Aloha Radio. Ja, als de eerste keer dat ik het doe, hè. Ja. <laughs> Zo, eens even kijken, hè. Nou, nou, nou, zeg nou. Even kijken hoe dat ding werkt, hè. Oh, hier zie ik Skype al. Skype. Hm? Ja, gesprek starten, dan kiezen wij, uh, oh hier zie ik hem al staan zeg, ja, is even kijken, hier is een jako, en die gaan we even ballen, eens even kijken, oh, oh. oh kijk, eens even nog met beeld, oh, ik kan mij zelf zien, oh gunst, zie ik er zo lelijk uit, oh, jak, jakkie, nou, ik weet niet of hij het doet, maar ik zal even kijken of ik de even op kan draaien. Want ik hoor hem ook niet overgaan. Dus even kijken. Of hij neemt nu op dat hij even op, even op het toilet zit, of dat hij iets anders aan het doen kan. Ik kan ook gewoon alleen maar bellen. Dat kan ook natuurlijk. Nou, daar gaan we eens dus even kijken. Ja. Sorry voor de reus op de achtergrond, maar het is niet anders. Hè? Dus uh, ja, een ik weet niet of je de band. We gaan eens even ballen. Met zonder beeld, zonder beeld. Ik zie dat u overgaat. Of ik heb deur in de verkeerde stekker erin gedaan, zeg Ja, ik. Voor ook de eerste keer. Hè. Dus even wachten, hè, mensen. Even luisteren. Dus even gedaald, hè. Voor Jan zo Jan Boel zeg hier een stekkertje, daar is het snoertje En dat is een volumeknop he, dus dan moet hij dat wel doen Oeh, ah, ik sta gewoon onder het zegt zeg, pot Jan Deurie Even kijken hè we... ah. Ik sta gelijk 22 door mijn sodemieter in zeg, pot Jan Deurie, wat is dit nou? En ik hoor een hoop reus op de achtergrond, wat is dat voor Jan Boel? Nou, ik weet het niet hoor, maar... Ah, nou hoor ik geleuten. Ja, kijk. Als je al overgaat. Juist. Ja, goedenavond, ik ben... Nummer 3 is van boedereen nummer 19. Boedereen nummer 19. Boedereen nummer 17. Ja, de Klare weg is dat nummer 19. De Klare Beekse weg. Ja. Willen fokken, varkens, koeien en peernen? Oh, moe, oh, oh, zeg, ik heb wel wat met peernen hoor. Ik heb wel iets met peernen, met peernfokken. Ja. En not hondenfokken. the Ah, uh, <sniffs> Ja, nee, nee, nee Dat doet fokken alleen maar trekperden Oh, oh, trekperden Oh, zo'n zo, Friese, uh, zo'n Friese perden Hoe noemen ze die beesten ook weer? Van oh, dat... die wilde doet Belgische Oh, ja, oh nee, dat zijn die trekperden natuurlijk Die Belgische perden Kijk, die, die, die Friese pijn zijn niet een beetje sierperden, hè Ja ja, alleen die bel is altijd een beetje uh, een probleem, want omdat de bel een bent, mooi ze altijd uh, alles afleeren, want die wil altijd doen in plaats van drinken. Oh, dus daar zit de knijp. Ja, kijk nu, praat ik ook een beetje. Ik kom hier gelukkig uh, uit de achterhoek, ik kom uit Bangkok. Ik, ik, ik was vroeger de beerman van Bokokoe. Kent u Bokoe? Kent u die nog van de Bourne... Is dat, is, is dat, van, uh, van de Beun. Die met Antje is Ja, die, ja, maar die was ook van de Bourne Partij vroeger. Hè. Ja, die bestaat al jij niet meer, die man zo lang doet. Maar uh, ja, die was van de Bourne Partij. Maar als ik even, even, even uh, ben... even, ja, ik ben erop opgegroeid in Bijnenkom, ja. Maar uh, ik ben een ben uh, ik ben een beetje een, een heer van stand, zeg maar. Ja. Maar wat vindt u nog van die corona, hè? Dat uh, ja, het is natuurlijk allemaal verschrikkelijk, natuurlijk, hè? Maar de, ik vind, uh, ik ik vind het een huizen? beetje, raar dat ze allemaal gevangen worden gehouden nee, tussen onze eigen het vier no muren. Dat nee, is dus niet... allemaal heel simpel oplossen. Ja, alleen mens, me mensen doen het verkeerd. Ja, precies. Dat dacht ik ook zal al. Ik, ik zal het toen even uitleggen. Nou, doe maar. Overal heur van, ja, ik moet de hand wassen. Yeah. Met water en zeep en dan, dan is het veilig. Maar dat moet je toch altijd niet doen? Je moet ja, toch altijd een je... doen? Ja? Je moet ochtends, iedere ochtend, moet je jezelf gewoon helemaal insmeren met uierzalf. En hmm. nergens. Op. Met uierzalf. Uierzalf. Ah, kijk eens ja. even. Aan zeg. Zag wie je aan. Uh, uh. Ik ga nu eens even gewoon op mijn eigen manier spreken. Dus uh, daar ben ik gewend. Het is lang geleden ook uh, dat, uh, dat ik elkaar uh, achterhoek spreek. Maar ik wou eens eieren zeggen. Oh, Ik verleer het ook niet. Hè. Het zit ook zo diep in het bloed. Hè. Ja. Maar, <laughs> maar kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, ik zit namelijk zo. Hè. Ik vind die anderhalve meter afstand eigenlijk. mogen ze dat wel altijd invoeren. De rest van het lijm. Hè. Want ik vind. Het is toch wel prettig dat mensen afstand houden. Je hebt geen last meer van zakkenrollers, zakkenrollers. Je hebt geen last meer dat mensen je duwen. Hè? Dus anderhalve meter afstand. Je mag gewoon naast elkaar zitten in de bioscoop. Maar als je op straat loopt, anderhalve meter afstand, kom je binnen die lijn. Krijg je een knop voor de bek. En dat mag. Maar ja, als ik stilsta kijk als ik loop kan dat is het per ongeluk gebeuren, dan moet je niet gelijk gaan mappen natuurlijk maar als je bijvoorbeeld stil staat, horen ze niet binnen die straal van anderhalve meter te komen ja? je hebt ook niet meer dat mensen rommelen op straat, ik bedoel je, uh, een beetje leuk bij en uh, en ja, je weet wel eens met die ontmoetingsplekken dat mensen tellen: rotzooien. dat kan dan ook gelukkig niet meer, want dan zijn we daar ook vanaf van dat getipel en dat getreuzel en geprutse Rotzooi met elkaar in de borstjes. zijn we er ook meteen vanaf. Ja, hoop criminaliteit minder door die zakkenrollers die dan geen kans meer hebben. En als mensen naar bijvoorbeeld ruzie mengen, dan gaan ze ook niet meer zo vlak voor elkaar staan. van nou, wat nou je, wat nou je, anderhalf anderhalve weet anders. Dan komt de politie erbij en die zegt: Ja, meneer, 4000 euro boeten. En dan ga je gelijk een jaar gevangenisstraf. Ja, ik vind, het, ik vind het wel lekker zo, die, zo het nu gaat. Kijk, ik vind. Natuurlijk moeten de kappers open en de winkels. En je moet gewoon kunnen winkelen. Oh ja, weet je. Ja, er komt gewoon door die boeren. met wie ik dan spreken ben, dames en heren. dat ik, uh, dat ik uh, boers begin te praten. Ja. Kijk, ik ben dus eigenlijk al 40 jaar gewend om zo te spreken zoals ik nu doe. Maar ja, als ik af en toe een op bezoek heb dan wil ik nog wel eens een prong, ik zou uitlopen. Nee, nu. Hoe staat u er tegenover? Eh? Nou, is ja. Wat is het? heel simpel, simpel. Maak ons allemaal niet zien. Ja, maar op het platteland is het wat minder lastig, hè? want je hebt natuurlijk de ruimte. Hè? En ja, dan kun je toch wat makkelijker die afstand bewaren. En, ja, en als mensen elkaar goed kennen, kun je rustig één op één gaan staan. En je gaat natuurlijk niet als de boerenknecht binnenkomt, van neus tegen neus en zeggen: Goedemorgen, Hendrik. Want dan denk je van, jezus, wat moet jij voor me? He, dan zijn ze dat nu natuurlijk zo gewend, die anderhalve meter, dat ze denken, die man die wil wat voor me. Die wil iets met me. Uppah, een enge man is dat. Ja, en dat wil je dan ook weer niet, weet je wel. Want ze denken dan meteen dat ze iets wil. Het zo is hoor, maar het zou kunnen. Ja, het kan wel natuurlijk hè. Ja. Yeah. Ja, ik zit ook aan mijn koffie. Ik moet je eens even hoe ja. ja. straks ga ik op het zuipen zitten, maar nu eerst op de koffie. doen we ik Oh, ik dacht, meer nee, Oeh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, een in mijn broek, oh, ik nee, nee, nee, nee, jongen. nee, nee, nee, Ben, nee, nee, nee, nee, nee, ik nee, nee, nee, nee, Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ja, dat begrijp ik niet. En dan knippen we hem te dan. lekker naam, lekker naam. Ja, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ja. Ik zeg, maar kunnen. Dat moet kunnen, ja, zeker. Nee, gelukkig verstaan die worstelingen ons niet. Want we worden nog voor eh, seksisme beschuldigd. Maar we zeggen heel wat anders. We zitten over hele andere dingen te praten. Dus, eh, <laughs> Ja, ze, ze, ja, dat is eventjes voor de luisteraars. Dus even Frits weer, gewoon mezelf. Zeg, uh, we zijn aan het op zijn Achterhoeks. En uh, ja, dat is niet te verstaan. Ik heb dat, ik zal het even vertalen. We hebben, ik heb een leuk meisje op straat gezien. En dat een paar prachtige mooie, nou ja, van die mooie ronden. En daar zou ik best wel eens een keer een leuk duintje mee willen doen. En zo heb ik het uitgevraagd en toen gaf ze een klap in mijn gezicht, zei ze viezerik. En wat heb ik nou weer gezegd? Nou ja, ik snapte er niks van, maar ja, ik zei het dan op z'n uh, achterhoeks. En toen dacht ze dat ik wat anders bedoelde. Maar ja, goed, even kijken, vergissing. Maar goed, uh, dames en heren. <lacht> Ja, maar je markeert niks, hoor. ik ben heel gezond. Ik hoest dan wel met schoenen rokershoest. Oh, ik ga nu even een pijp opsteken. Even een, pijp? een pijpje. Even de pijp in mijn mond. Ja, dan kan je... de dames kunnen erover meespreken hoor. Maar dat kan uh, wel op een ander gebied. Hè. Dus daar gaan we het niet over hebben, want er leugen kleine kindertjes mee. Dus uh, kinderen. Pijp roken is uh, uh, niet gezond. Het is niet beginnen met roken, maar het is wel lekker. Net als Jackie. Ja. Pompen. niet doen, maar het is wel lekker. We dus ja, jullie de keuze wat zij zo goed ben als je, groot bent, als je wilt gaan roken is dat je eigen keuze. Maar ik zou je erbij zeggen het is niet gezond. Maar ja, er zijn we wel meer gewoon, dingen niet uh... gezond. Er zijn wel meer dingen niet gezond. Dus, ja. we we hebben ja. gewoon naar uh, bloemtebak hè? Bloemtebak. Oh ja, bloemtebak ja, dat, dat hebben hebben. Ja hadden we vroeger in het dorp, kon ik pruimtenbakken met shik. En dus dat een groenteboer, oh, een sigarenboer. En die verkocht tabak. Pruimtabak. En sigaren, een, een shik en sigaretten. En eh, nou ja, zo gaat het ook maar door, en Ga zo maar door. Zal ik eens even, even mijn. <coughs> Zal ik even mijn peep ontsteken. Ja, daar komt. -ie. Zo, wat een steek van een steekvlam, zeg ik zodat mijn snor en de fack zeg! Pfff, poff, stinkt hier als de pest, zeg. Zeg dat verbranden, hè? snorren mee de snor naar de koelte. Jan, deusie. Ja, nou ja, dat wordt weer scheren en nu uh, laten kijken. de pot voordoor weer tot, uh, tot half negen, dat ik een beetje snor heb. Dan uh, uh, steek we nog een keer. Ja, één, twee. Pff, pff. Ja, nou, <laughs> nou was die mis. Mm. Ja, die pijpen, dat ze dezelfde die Prins Bernhard rookt, dat is een goede oude vriend van me. Ah een goede vriend van me, Prins Bernhard. Oh wat kon die pijpen. Geweldig, die kon goed roken jongen. Die kon geweldig pijpen roken. Ik ben wel eens met hem, ik ben wel eens met hem, bezig Oh, Oh je dat? Zo man, nou. Oeh, ja. Zettend goed schiet. Ja, die kan zeker goed schiet. Hij heeft natuurlijk in de oorlog geleerd. Hehehehe <lacht> Oeps, oei, nu zeg ik iets gevoeligs. Hehehe <lacht> ja, Het is bijna 4 of 5 mei, dus eh, ja. <lacht> ja, ik kan zeker goed schieten. Maar het liefst uit een vliegtuig. Hehehehe <lacht> Ja. Ja, last van een lastige, rechterarm hè? En leg de rechter stijf al, uh, uh, um, uh, arm. O oh, ja? Ja, dat was in de begin. Voordat die Juliana weer kwam, stond zijn jaar, ja, omhoog, laat, sí ze schuin recht omhoog. Zijn rechterarm. arm. Ja, ja, zoiets was het, maar begon dan met de M. Hè? De letter M, die club waar die lid van was. En dan stond hij gewoon met zijn hand gestrekt, schuin omhoog. En dan riep die... Uh, uh, maar niet maar... <laughs> En toen, toen hij met eh, Juliana trouwt was, heeft hij zijn lidmaatschap van, van die, die padvindersclub opgezegd. Ja, en toen, toen de Duitsers eh, Nederland binnenvielen, was hij zo woest. Want hij had nooit verwacht dat Hitler Nederland zou aanvallen. Oh. Het was zo woest dat hij, dat hij, eh, dat hij toch maar eh, tegen die stoute padvinders vocht, zeg maar. Eh? Nou, maar eventjes u, u, zo te zeggen. Maar. Ja, dat kan maar niet. Ja, nu nee, weet je het niet, <lacht> ja, uh, denk, ik het nu, hè? Ik weet alleen dat we goed konden schieten en ik kan al die eerkens een mooie schuine baan vertellen. Oh man, ja dat was inderdaad heel goed in alles aardige mannen als persoon als man, zeven, alleen zo en wel links zo. Maar ze zijn een heilige rendelijke, liever jullie, ja dat ik ja hoor. Ja, zo ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, man. Waar zeg je? Ja, ontzettend met hem lachen. Ja, ik kan ook maar zeggen, Ja, ja. Ja, dat is zeker. Van die schuine bakken vertelden en zo. Ja, dat was goed echt. Ik vond het wat minder dat die creepers uh, uh, met die uh, en samen met zijn dochter ging samenwonen in de buurt van Apeldoorn. Nou, dat vond ik wat minder. Oh, was pia, dat die, uh... Hij was niet die pianist was dat niet Louis van de Eijk? Nee, dit was, floppy, was de, Flappy was dit. Flappy, hij denken, ja hey, yeah, zeg, even denken, eh, uh, uh, Bolkestein. oh nee, dat is een politicus, uh, er was een politicus, uh, een pianist zei, hè, Pin Jacobs, oh nee, die had geen nee, op horen. nee ik die had, had nee, die Ik, had, ge... ik uh, zei een pianist, ik zei geen pianist. Uit Asti ja. Die, hij was een typist, hij was secretaris. Hij pis, hij typeest, hij hielp als typisch. Hij, kon die koken, hij zelf labo zelflabor aanmaten. Wacht eens even. Ik weet het al. <lacht> Boer Koekoek, die had ook grotere. Een... Ja, dat was. Je leek er wel op, ja. Leuk. Nee, wacht Nee, wacht nee, wacht, nee, wacht, nee, nee, nee, dat kan natuurlijk niet. Het was iemand die getrouwd was met de dochter van Prins Bernhard. Ja. Een koningin een, een bij Julia. Pietertje met de slaap. Oh! oh. Ah, Piet Heen? Piet Heen? Zijn daden waren eh, groot. Nee, zijn naam was klein, maar zijn daden waren groot. Pieter van Vollenhoven, ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen. Klopt dat, Pieter van Vollenhoven? Zo, maar zo kun je ja, dat is ja, aardige man trouwens. Ik heb hem van de week nog gesproken. Wanneer was dat nou dinsdag geloof ik? Toen kwam ik hem tegen en ik zeg, hé hey, Pieter man, hoe gaat het met jou? Hij zegt, ja, hé hey, die Frits, hoe is het met je jongen? Ik zeg, ja, ik vraag ik ja, jou ook, hoe gaat het met je? Ach zo, goed hoor. Dus met Magietje, Hebben we dat nog lekker geplukt vannacht? Oh, stoot ja, maar zegt echt, echt Frits, ja, nee. Nou ja, ja, af en toe doen we het nog wel eens, maar met kleertjes aan of kleertjes uit. Nee, bedoelt, bedoelt tuinieren. Ja, bedoel ik ook. Oh, sorry, ik dacht dat je bedoelde dat ik er Ja, oké, okay, ja, op die leeftijd doen we het niet zo vaak meer, maar... Meer en meer Ja, wat zou ik zeggen? Nou, ah, nou, ik, uh, ik moest van een week uh, mos ik, uh, mos ik, uh, naar de dokter toe. En ja, en toen? En, uh, uh, toen hoorde ik zo'n zo gesprek. Uh, daar, want het is een beetje gehoorig, dus alles wat daar in die spreekkamer van die huisarts uh, gebeurt, daar, daar kun je een beetje volgen, hè? ja, ja. ja. Yeah. Je uh, no, wil, it, eigenlijk wil ik het eigenlijk niet volgen, maar ik, je hoor het nu eenmaal. Ja. Dus ja, daar kunt ik niks aan doen. Oeh, yeah, ja. dat, yeah, I mean, that, that, dat kan burn, hè? Ja, gewoon ja. ja, burn toch. <laughs> <laughs> dus uh, ja, ik hoor dat. Dan, dan, dan, dan, dan hoor je toch wel dat zo'n dokter, die maakt toch wel dingen mee, hè? Ja, die krijgen je nog te horen, hè? Uh, ja, dat uh, is. zat zo'n. Uh, zo'n. Uh, zo Turks vrouwtje. Ja. Yeah, en die was. naar binnen. Nou, oh, die, uh, die. Die zijn toch wel hele rare dingen, hè? was. Ik, ik heb, ik heb, ik heb nog even. Zet je hoofddoekje te strak, misschien? Ik, ik, heb, ik heb het nog helemaal opgenomen op de, op de oh, telefoon. Nee, nou, la la hoe... laat maar horen Andaan. Ik, ik, ik misschien ja, misschien ik... zat de hoofddoekje te strak. Ik weet niet wat er aan de hand was. Ja, ja, oké. Okay. Maar ja. ah, er gebeurden hele raar dingen. Oh, nou, laat me horen dan, hè. Eh, uh, nou. Uh, uh, oh, pardon. C, um, C komt zo dus op een gegeven maar even maar, Oh ja, nee, nee ik heb het op de telefoon. Ja, even opzoeken. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Oeh ja, hier, wacht, even, even, even op de play knoppen play. Uh, hallo, met mevrouw, nee, hallo mevrouw, welkom bij de dokter. Gaat u binnen? Hallo dokter, hallo. Ik heb heel veel pijn, jeuk en alles zo. Uh, oh, uh, kleden ze er maar uit. Uh, Oké. Okay. Ja. En wat is er aan de hand? Nou, uh, uh, uh, uh, kun je jeuken? Kun je rood? Oh, oh, oh, oh. oh. Oh, uh, ja, misschien een zalfje. Oké, okay, dokter, oké. Oké. En... Oh, kijk, en even later, toen, uh, toen, uh, toen, toen, toen, um, ging de telefoon. En uh, toen hoorde ik dat gesprek uh, nog zo verder gaan. Zei hij uh, uh, aan de telefoon van, uh, want ze dan wat drie of vier keer achter elkaar. En, eh... Uh, dus die, uh, die, die, die dat ze zegt van dat was nu zo gewoon, er zat de zalf erop gesmeerd, maar dat hielp niet. En toen was de, de, de, de huisarts weer belt toen dus zegt de huisarts: Nou, ik stuur een ander zalfje naar de apotheek. En uh, moet je dat maar even proberen. Maar even laat bel dan we weer: van uh, Oh, dokter, dokter, uh, ja, uh, kunt, je, kunt je rood uh, nog steeds? Oh, nou, zegt die dokter: Nou, heb ik heel spul, dat moet erop smeren ja, keertje rood, keertje ja, een kutje rood, kutje jung Ja, een kutje rood, zeg je dat toch? Ja, dat zeg ik. Wat een een taal, man. Dat... Ja. En, uh, maar in ieder geval, dus die dokter zegt: We uh, gaan naar de apotheek, dan krijg je spul. En, uit uh, je dat erop smert, moet je daarna de hand heel goed wassen voordat je eten maakt of zo. Want het is hartstikke giftig, gooi dood. Dus, eh. Uh, ik, uh, ik zit weer te wachten en die andere mensen gaan gewoon allemaal naar binnen. Dan kom we in de butte en ik ben bijna aan de beurt. Komt die vrouw, die komt door de, de, de, de wachtkamer in en rent in paniek. Doet die deur gelijk los naar de, naar de huisarts. Ik denk, nou, wat doe dat weer, hè? Zegt ze zo van, oh, dokter, dokter, dokter, oh, dokter, dokter. Kutje jeuken, kutje rood. Als we daar maar geen problemen mee krijgen, zag ik. ben er stil van. Ik ben er stil van. Kutje rood. Zie, wat een taal. Kutje rood. Maar is dat echt gebeurd? Is die man echt overleden? Of is dat maar een mopje of zo? Dat weet ik niet. Was ze niet meer. hè? Oh, oh, nou, laten we hopen dat het een mopje was. En dat het niet echt gebeurd is. Maar kun je nagaan wat ja. dan er dan allemaal mee Maar je gaat toch niet likken als er zelf zit. Dat lijkt me nou niet zo uh, echt uh, fres, hè? Lik niet nee. gezond, of nee? Nee, als het nou erbij is, jam, zou ik nou zeggen? of honing uh, of zo, uh, of bosbassen, uh, Of, nou uh, uh, ja, maar ja, ik ben niet zo'n lekker, weet je wel. <coughs> ik ben meer van de. nou ja, wat een beetje pikair, hè? Ik ben, een beetje ik ben meer van de knuffel, knuffel, zeg maar. Oh. En we hebben thuis een hele grote teddybeer met z'n tweeën. En als ze geen zin hebben om te vrijen, dan knuffelen we ons te met de grote teddybeer. Hij is 4 meter groot. En dan kan je zo lekker verdwijnen en zo'n fijn gevoel heb je erbij. Zo'n fijn gevoel als ik dat beest. En dan, uh, dan ga ik lekker aan mijn hoofd tegen zijn borst liggen. En dan mijn duim in mijn mond en dan val ik in slaap. Ja, heel raar, misschien voor een volwassen kerel, maar tja. Een deur van 4 meter en op de kermis gewoon ooit een keer met schieten. Ja. ja, ik heb natuurlijk ervaring gedaan met de jacht. Oh, en eh, en ja, toen vond ik zo een beer van vier meter. En ja, toen een gegeven hebben we de teddybeer, de reuze teddybeer, betrokken bij ons uh, spel, zeg maar. O ja, heb je nog gehoord dat uh, vanmorgen, las ik dat in de krant of zo: dat er is een pandabeer geboren. is? In, uh, uh, hoe heet dat dierentuin ook weer daar? Ik uh, uh, ben er laatst nog geweest. Uh, kan. Oh. Uh, Oudehands, juist Oudehands. Bij Anne, maar was het niet bij Rene? -re, Rene? Ja, ja, precies. Ja, dat heb ik van die week nog weer. Zeg. Ik heb die panda nog gezien, die moedige panda, zeg maar. Zo leuk baast, hoor, leuk baast. Ja, Je Hij ja. keek ook heel uit met zijn oogjes. Nou, en dan krijg ik alweer de knuffel meer. ik zat echt daar uh, met mijn handen zo die tralies vast te houden dan zat ik helemaal zo van, uh, mm, weet je, die, die, die heerlijke gevoelens die je dan hebt als je knuffelt, ik weet niet of je dat gevoel ook kent, maar <laughs> ik ben nogal een knuffelbeest, zeg maar. maar nee, nee, neuken, nee, dat, dat, dat, daar, daar ben ik mee geslopt, dat, dat doen we niet meer. Nou goed, een ander verhaal. <kacht> ja. Dus. ja. Maar ik, ik, ik zat zo eens, eventjes, ik zat te kieken naar Amerikaanse nieuwszenders. hè? Ja, vertelde. Ja, heel interessant. En die leiding. Die leiding echt net een gek bekend, hè? <embody> ja, bekend hè. Ik bedoel, sinds de Tweede Wereldoorlog voorbij is, zijn ze helemaal de weg kwijt. Ik bedoel, uh, ja, wat moet je dan zeggen, natuurlijk? Maar... Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk de Amerika, de Verenigde Staten van Amerika, oftewel de United States of America, de United States of America, als vroeger een beschaafd land, beschaafd, een beschaafd, hoogontwikkeld land, tot, uh, tot de oorlog zeg maar, en daarna is het allemaal zo na de jaren zestig zo, een beetje een peunhoop geworden raar land. Maar ja, goed, dat is mijn mening, hoor. Ik bedoel, de mensen in Amerika hoe zich er niks van aan te trekken, hoor. Ik zeg niks over de Amerikanen zelf, maar over de overheid daar. Dus. Hallo. Ik vind het heel raar volk. Je ziet hoe ze, uh, zeg maar, dan... Um, en het is zo'n zo ontzettend groot land is het. Zeg maar. Ja, wij, wij, He? ze knauwen zo Mooi, mooi, mooi, je verstaat, ze niet. Ja. Maar ze, ze kunnen nog geen van zulke volle verbranden als een president te kiezen. van die al die idioot, van die idioot. Vroeger in hoe heet dat ze ook wel, weer, uh, in, uh, die school waar ik die opleiding die ik had had ik had soms ook, ook uh, noem ze dat nou ook weer zo'n masterclass of zo. Ik weet dat, Sint-Oerderode of zo, daar ben ik opgeleid hoor. Ik heb zelfs nog met Frits Bolkensteen in de klas gezeten. Hij was oudejaars en ik was eerstejaars. Toen leerden we Engels nog toen ik in de Verenigde Staten was, in, in de jaren zeventig was dat, geloof ik. Verzag, ik. Ik versta die gasten gewoon niet. Heb ik daar veel Engels geleerd? En dan dus het zitten zo de praten is we zijn echt van die cowboys, hè. Ja, misschien ben ik in de verkeerde staat terechtgekomen. Ik weet nog niet eens meer hoe die staat heette. Maar dan liepen ze wel maar van de kooienboy hoe de zo. weet En dan was ze met de spugen met die, die tabak En een gatvergedaar. Is dat er steeds? Is dat Amerika de wereldleider nummer 1? Nou, ik ben er ook nooit mee meer heen gegaan. Ja, ik ben er nooit meer mee door doorgegaan. Het is heel raar, volk. en. Uh... Uh. Ja, wat zou ze zeggen? ze kunnen. Een land van misschien wel. Nou, misschien wel. Een miljard. Een miljard inwoners of Nee, nee. Ze hebben zelfs minder inwoners dan de EU, hè. Ze hebben iets van uh, 300 dan zoveel. Uh, miljoen inwoners. En Europa heeft daar zo, geloof ik, een half miljoen meer bij. Of nee, uh, ja. Dus wij zitten tegen de 4 miljoen, 400 miljoen, in miljoen en nu hebben we iets van 3,5 miljoen inwoners. Maar dan komt er de bal erbij ja, bij de Oost-Europese Staten. Hè. Dus ja, qua oppervlakte ja. is Amerika wel groter. Maar qua bevolking zijn wij sinds Oost-Europa, de BZ, bij de EU, ha? Zijn wij. We zijn, we zijn, we hebben we meer volk, maar ja. Uh, eh, ja, ook heel veel oudjes en die gaan allemaal een keer dood. Ja. Die gaan allemaal een keer dood, hè? Nou ja. Tuurlijk. Yeah. Dat gebeurt, daar kun je niks aan doen. Ik ga ook een keer dood. Wist je dat? Nou, er? ik vind het ik dus wel het leven. Jij ook? Ik, en wij allemaal weet, al gaan een keer vind, dood. Ja. Ons ontzettend raar. Je moet alleen geen corona krijgen, want dan ga je zo dood. Ja. Is niet leuk natuurlijk hoor. Ik bedoel, het is nooit leuk. Of je nou onder een bus terechtkomt of dat je corona krijgt. Of uh, iets anders, of een hart en falen, of een jongen. Of... Uh, dood ga je toch. Ik hoop alleen dat het zo laat mogelijk is, zodat ze zo mogelijk gezond mag blijven, zeg maar. Als je 80 bent of 90 en je voelt je nog helemaal fit, ja, dan is het niet erg om oud te zijn. Maar ja, uh, uh, dood ga je toch. Dood ga je toch. Dat is niet leuk, maar dood ga je toch. Nee, nog niet. daar doe je niks aan. Daar doe je niks aan. Maar lood ga je toch? Maar daarom hou ik zo van het leven, niet waar? Daarom hou ik zo van de meisjes en de, wow, en de natuur weet je. Vooral meisjes in combinatie met de natuur. Hmm. Daarom vind ik het wel eens leuk om eh, wel eens in de duinen te struinen. En dan zie je wel eens van die stelletjes liggen. En dan eh, ga ik zo achter het homegas zitten. En dan hou ik mijn knietjes. Eh, eh, ja, en dan gebeurt het. Eh. Wat gebeurt er dan? Dan, dan? dan, gebeurt het heel iets spannends. In de rassen, hè? Het... In de ze ja. Oh ja? Ja, gaan ze rassen, ja. En dan gaan en ja, kom hm, hm, en de luisteren de kindertjes hè, 'Dus gezicht zijn. <laughs> Kunnen ze ook wat van leren? <laughs> ja, is waar? onzin, ik maak maar een geintje. <laughs> ik denk toch niet dat ik in de duinen ga struinen? Ah, ja, ik zit hier... Nee, nee, ik nee, zeg, kom ik ben geen botslachter. <laughs> of hoe noemen ze dat? Een kotterbouwer noemen ze dat, een duinlachter of zo. Een In de duinen is gevaarlijk. Ja, die kanijnen schieten terug, heb ik gehoord. Ja, en dan leren allemaal bomen nog en zo. Nou, op bepaalde gedeelten, zoals ik heb bij de Haanaansdorp en vlakken, zoals vlak over het Nerkstrand, hè, aan de achterkant Nergstrand, daar heb je dan hekken, en als er over dan hoor je boem. En dan ben je niet meer. En dan zou je denken, hoe weet je dat? Nu dat ik ooit geluid ben, hoor, maar voor hen zeggen, Lopen allemaal blauw terrekken rond, en als je dan over de hek klinkt en je laat erachter, en dan schijnen nog allemaal munitie terrekken bij die bunkers. Oh. Heb ik gehoord. Heb ik gehoord. Ja, niet als je allemaal denkt, die vent komt op het maakstrand, want ik ga niet meer blauw dingen rondlopen. Maar ik heb het gehoord, hè. Ik heb het gehoord. Ja, er liggen heel veel mooie wijven jongen. Zo, wil je niet weten, jongen. Als je ziet wat daar allemaal ligt, jongen. Maar nou, oh, uh, <coughs> oh, nou, dus dat zijn een ander verhaal. Het is een Ja, nee. nou, willen heb hier in de, in de bossen. Uh, ja. heb jullie ook. Uh, heb ook, uh, heb ook, uh, heb ook uh, heel veel bommen en zo. En. Uh, ja, dan auto loopt er zo'n wild zwijf over zo'n bom en dan, uh, nou, dan vind je twee dagen later boven in de bontop en dan denk je, hé, dat is gek. Grootste taal, dan Groot al. Dat hoef je niet met de barbecue zijn, zo al geloven, hm, ja. Ja, dan, dan denk je van, hé, hey, dat, dat is toch raar. Ja, zeker raar, ja, gevaarlijk hoor, want je zal daar maar rondlopen en van helemaal van niks weten. Zelfs hebben voor je op een natuurfotograaf en je denkt nou, je bent een natuurfotograaf en gewoon voor de hobby en denkt, goe, ik, ga ik ga in in Duin of, of van die, hoe heet het, die koebijzen die daar rondlopen tegenwoordig Schotse koe oh ja, Schotse, Schotse Hooglanders ja. en dan gaan je foto's maken en jij loopt niets, vermoeden op zo'n bom die onder het zand is want dat zie je natuurlijk niet en dan, we, nee. en dan, open, stijf, en dan is kabang en zo is het een jauw van Petrus bij de Hemelpoort en dan denk je, well, hey, wat moet ik hier ja, ja, je bent dood. Hoezo? Ja, je bent op een bom staan. Ik zei, maar ik was in de duinen. Ja, precies, er lag een bom. ja nee nou, pech, ik kan niet meer terug jong. Ik zei, ja, toen had Petrus ik wel terug naar Anne. Hey, het is je hoogste tijd, het is je tijd geweest. Je hebt je alleen nat. Ja, je doet zo lulacht. Ja, wat Paul papa ze weer in de hemel. Nou, dan wil ik die spreken, ja? <laughs> maar ja, doe mij niet, want dan zegt hij van de uh, gaat direct naar de hel hè. Dan gaat direct naar de hel. Maar daar heb ik helemaal geen zin. Dus dan naar, uh, dan naar de, de hemelpoort. En toen was schrok ik in een zwakke had ik het gedroomd, zeg. Ik schrok met de kooler. Ik had het ja gedroomd. dat is van links ik had het gedroomd maar ik hoorde inderdaad er liggen bom er liggen bommen daar en, en ik heb ook gehoord dat kanijntjes, veel kanijntjes hè en, en, en die zijn heel actief in bepaalde dingen Kanijntjes ja, zijn, er in, zijn er goed die in die in. zijn er goed in hè Kanijnen die doen het graag hè ja, weet je wie dat ook weet je wie is eigenlijk is dat een goed bewaard geheim als sommige mensen weten dat wel ja maar, um, ja, einde en Barbie dan, Barbie, die doet het ook graag, hè. Eenden, die zijn er ook heel goed in. Oh ja, en Barbie ook, hè. He. Die hebben Dat ongeluk gehad. hè. En Barbie, weet je wel, die, die, die, die, uh, Die is er heel goed in. Die is er heel goed in, ja, die is wel ongeluk toch, ja Ze is nu wel het ziekenhuis, geloof ik, weet ik veel. En dan blijkt ze nog slemmer wijzen nu ook, Nu heb ze kindje, Dus ze hebben het gedaan, hè, he. ze hebben het gedaan. Samantha heet ze, Samantha de Jong. Dat is die Barbie, weet je wel, van de televisie, weet je wel? En die heeft dat ook gedaan, ik krijg niet zomaar een kind, maar ja, als je een auto-ongeluk hebt gehad, dat was niet eens haar schutter, want ze was een medepassagier. Net ze nog wel dat, dat kind nog gezond is, hè? Ja, en als ze er goed vanaf komen is, die heeft echt een aardse op de schouders hoor, die heeft echt een op de schouders, zo, en dat is een beetje oké. Zo, zo, zo, je hebt echt geluk gehad, je hebt echt geluk gehad, ja. Ja, die hebben echt geluk gehad, zo'n aantal jongen. Lekker wief eigenlijk. Best wel lekker wief, hè, als je er zo ziet, hè. Ja, ja, best wel een lekker ding, ja. Ja, ja, weet, uh, ja Ik wel rijk. Ja, ja, ja. Ik vond het geld ja, ja, Maar goed, ik ben niet geld, dus uh, ik heb er ook geen zin in. Dus uh, oh. ja, ik ben een oude man, heb ik me gehad en zo een op mijn ogen hoor. Dus ja, ik bedoel, dus, ja, een beetje VR gehaald, misschien wel een beetje. Maar ja, ik heb het één keer gedaan, ook een VR gepeld, en dan loop ik een rijk lang in mijn steen rond. Naar een, een, een, een wijklijn en een stievenpien, een stie -pien liep ik rond door die verjager, nooit nee, meer gedaan, nooit nee, meer gedaan, een wijklijn en een stievenpien rondlopen. Dat is ook niks hoor. Nee, dat is helemaal niks. Dus ja, je broeken passen niet meer, weet je, ja, dat is lastig hè, Ja, ik ben wel eens naar beden, Ja, Maar ja. Dat is nou weer nog. Ik ga ze zo, zo warm vangen. <lacht> ja? Oh, die gedacht als een wacht, was niet normaal. Je gaat zweten, nee, Je weet zo hard als je in een badkap gaat zitten, ze hebben niet tot aan die kin. Echt niet normaal. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja ik draaf een beetje door, ik. Ja, Dan maak je wel dingen mee. Ja, ik maak van alles mee. Ja ja, ja. Ik maak van alles mee, hè? Ja. ja dat is een gekke als je bij radio, hè. Op de zaterdagavond. Ja. Ja. allemaal dus eh. radio, we zijn er nooit zo scherp geweest. Zo, zo, zo. Een beetje, eh, een, een beetje pikair allemaal. Een beetje, een beetje ranzig, zeg maar. Maar wel leuk, wel leuk. Ja, ja, ja, ja, wel leuk. Wel lachen toch of niet? Haha, <laughs> daar vind je niks om. Eh. Ik vind het mooi, man. Oh ja, mooi, ja. Lekker, man, lekker. Lekker, eh. Brrrrp. Lekker, lekker, lekker, jongens, allemaal dus morgenochtend is toch zondag van nog niks te doen. Dan zal ik even zeggen tegen de mannen joh. Verwin je vrouwtjes lekker zo ochtends. En dan uh, mag je weer. Dan mag je weer. Verder zeg ik niks. Dan mag je weer de rest van de dag klusjes doen, ja. <laughs> ja, dat was het. Een, dat was je, het. Een, ja. Kun je even dit, kun je even dat, kun je ja. even zo. Kun je ja, even als je, zo. Als je, als je, als je de... de lamp aan mij, dan mag je maar even erop. Nou, hij hangt op haar, nou, hij denkt: ik mag meuken. En dan zegt ze: dan mag je op het paard. Oh, is dat het? Hm. Maar Ik ben vanmorgen op het paard geweest. ik wil meuken, ik wil meuken. Nee, zegt ze: komt kom niet van in. Je bent veel te oud. Kan maar zo, hè? Oh ja, het kan maar zo, ja. ja zeggen van jij mag drop. En dan rij je de hele dag bij in het cluster geweest. En dan zeg je, nou ik ben klaar. En dan komt ze met een plastic bakje met drop. Nou. nou, een drop die. Ik wil naaien, Ik wil neuken. <laughs> Oei, laat me het netjes houden, hè? Laat me het netjes houden. Hé, <laughs> hey, wat hoor ik nu? Ik hoor eens op de, uh, Ik hoor het u. Oh. Er gaat iets fout geloof ik. Wat hoorde die? Ik, ik hoorde iets tu-tu-tu, met een gang erachter. Ik weet niet wat het was. Misschien belde er iemand. Ik weet, ah, ik weet het ook niet. Ik ga het gewoon warm van zeggen. Ik ga toch even wat uitdoen hoor. Rup. Zo, nu zit ik een mondbroek. Er zit toch niemand, het is radio dus. <laughs> Hè? Oh nee, dat is een pornofilmpje. Die... Oh, super shit, was, zeg ik nu. Die ga ik zo even kijken. Maar nee, nee hoor. Ja, nee, is, ja, nee, nee, is nee, wat? Ja? Nee, ja, een hele grote, grote, dik, vet mama met van die hangers, weet je wel. Van oh, die, die wasknijpers op de tables, dat oh, is helemaal <laughs> Maar, maar ik vind eigenlijk niks. Als ik het zou zie denk ik: nou, nee, ik ga maar, maar uh, Samantha de Jong maar. Uh, uh, die, die, die Barbie. Die plastic doll. <laughs> Oei, oei, mag ik niet zeggen? Sorry, maar zo, dat kan lief. Ja, zeker, hij, dat kan lief. Maar we gaan niet meer over hem, maar over zijn Dan, Want stel dat ze mij luistert, of de familie, zegt Cecilie: ze, jij, jij moet je mond houden, anders komen we even langs bij. Nou, ze weten toch lekker niet waar ik woon. Ah, maar behalve dan ik in dezelfde stad woon, dan naar zij Ja, ik woon niet in Scheveningen, ik woon in. in, in, in Den Haag, dus hè? Ja, ik woon tegenwoordig ook in Den Haag. Statenkwartier. Ja, ja, ik woon op stand. Ja, ja, ja, ik Woon in het statenkwartier. In een heel groot huis. Maar de oude burgemeester woonde bij mij aan de overkant. Hoe heette die ver? Ja, nou, dat, weet je, dat, dat zegt ja. natuurlijk allemaal niks. Want uh, ja. toen ik Jochie was, ging ja. ik altijd uh, ging ik altijd met de uh, kalenders lopen. Hè? Ging ik uh, in, ja. uh, in uh, oktober ging ik uh, in oktober. Ja ja had ik een hele grote staal met mooie kalenders, met mooie dierenplaatjes. plaatjes, ja, koeien, koeien puppies, peren, uh, ja. <laughs> dat ging, ik altijd, de, ging ik altijd gewoon in Klaarbeek lopen, oh, ja. dacht, dat mocht ik goed hè maar ik ging dan ook altijd, dacht ik, van, ik gewoon naar een wijk waar ze een beetje geld hebben. Dan hadden een wijk en die, die heette De Barken. Ja. En, uh, ja, daar wonen de, de notaris en de dokter en de, ja. en de directeur en zo, die werken ja, daar. Daar weet oh. we wel we genoeg. <laughs> er waren 50 huizen in, dat hele, in dat hele, die hele wijk, waren vijftig huizen. Ik verkocht ja. amper twee kalenders. En daar da, da, da, gingen ze nog op afdingen. Hmm, hmm, hmm, hmm. En dan kom je naar ziek met mensen met een uitkering, een werkloos en een, een slecht betaalde baan. En dan verkoop je al dus bijna al je, al je kalenders. Ja, Voor de volle prijs. En... Kun je, nagen, kun je dat, dat, dat, dat had ik ook hier, dat zeg maar, ik, ik verkoop dan uh, zeg maar, gewoon, uh, uh, gewoon melk. De meeste melk gaat natuurlijk naar de, naar de uh, fabriek toe, hè. Ja, uh, ja. En uh, de, me de ja, uh, Maar ja, hij uh, als je het zelf gewoon verkoopt, natuurlijk, dan kun je iets meer aan verdienen, zeg maar. Mm. Hè? Dus heb ik uh, gewoon zo'n botje aan de weg gezet en als die, uh, die, die mensen dan de god uh, ja god fietsen of zo of wat dan ook weer wel dan uh, nou ja dan dan dan, dan ze, bemien, uh, kun je beminnen zo lang fietsen over de weg en dan kun ze, dan kunt ze zo zoiets kopen zeg maar ja en uh, nou ja, de meeste mensen die die koopt dat uh, gewoon en die oude hoorn daar niet over. Maar het is het punt juist die ontzettend, uh, die, die mensen die al die eeuwig veel geld hebben, dat ben de mensen die zeggen van: Ah, kan het niet 50 cent goedkoper? kopen... ik kan ik het niet, kan ik die niet, uh, kan ik het niet, kan ik die niet, En, maar, altijd, uh, altijd die mensen. en willen, eerst het niet, altijd een... het uh, ja, een kan ik het niet, kan willen altijd en, uh, uh, ja, daar hadden we altijd uh, uh, ja, een beetje sham in en zo. En uh, gemaakt uh, de honing die we hadden van de wijn en zo. En uh, dat soort dingen, weet je wel. En, uh, uh, ja, die hadden, die hadden we daarin. En, uh, maar er verdween steeds en de mensen deden daar geen geld in het potje weet je wel. Ah. En, uh, dus toen, toen hebben we toch even gekeken van wat is wat gebeurt hier, wat is er aan de hand. En uh, toen hebben we toen op het moment met hem maar gedacht van, nou, weet je maar wat we doen? Je we doet even uh, zo'n klein cameraatje er neerhangen, ah. dat kun je een beetje in de gaten houden, hè. In de woonkamer ah. heb je, in, in de stal heb ik zo'n scherm, yeah, yeah. zeg maar, en dan heb ik zo'n cameraatje in de buurt aan. die, die, uh, die kun je niet echt zien. Ah. Ik heb een beetje ziek aan, en dan, um, ja, dan... Uh, dan uh, dan kun je even in de gaten houden van, wat, wat, wat, wat gebeurt er gebeurt. Nou eigenlijk? Ja, ja, ja, ja, ja slimme. En, en vandaag he, Ja. Oh, het, was, uh, het was toch wel, uh, zeg maar, uh, de mensen die gewoon op de fiets, uh, of, uh, of die met uh, gewoon uh, uh, ja, een normaal je langer klaar, die deden netjes veel uh, potje honing of jam pakken en betalen, zeg maar. Maar uh, op een gegeven moment stopte er zo'n zo dikke Rolls Royce, die stopte daar en die kerel die staat uit en die pakte een potje honing en die stapt gewoon weer in. <laughs> en uh, die reed weer door. <lacht> Wat een brutaliteit. Wat een brutaliteit. Omgehoord, omgehoord. Ja, dat vonden we toch wel een beetje vervelend. Omgehaard. Ja, omgehaard. Dat kan niet. Dat mag niet. Zo, zo Eigenlijk zeg maar ging het wel een beetje. Ging het wel eigenlijk wel de hele tijd zo. Mensen kwamen op de fiets over een brommetje, wat dan ook. En nou, die uh, dat ging eigenlijk constant wel goed, zeg maar. Maar zo gauw als er zeg maar gewoon een.. Uh, ja, als ze gewoon een, een, een, een dikke Mercedes uh, stoppen of zo, of een grote BMW, of, of uh, ja, noem maar op. Er ja, maar een paar die wel geld erin gooiden, ja, en de rest die dacht: van ja. ik vind het paas Dan ging het toch heel apart, dan ging het, in, dan ging het toch heel gauw verkeerd. Hmm. Dat vond ik hmm, toch wel raar. Nou, heel erg uh, schandalig hoor. Yes, er. Nee, nee, ik zal sowieso nooit doen hè Nee, ik zal het nooit, nooit, nooit doen. Ik heb al eens een keer gehad, ik ben de bloemast, en die rekende per vijf gulden te weinig. Dus ik denk niks, zeggen. En toen ging hij me afrekenen, en ik zeg, heb je wel goed gerekend? Hij zei, ja, ik zeg, oké, okay, dankjewel. Zal ik vijf euro verdiend? <laughs> ja, maar ik heb eerlijk gezegd, heb je wel goed gerekend? Ja, zeg ik, ik oké, okay. vijf euro verdiend. <laughs> ja. En toen ben ik in mijn dikke BMW naar huis gereden. En uh, ja, ja. <laughs> ja, ik heb hem ook wel eens 5 euro voor gegeven. Dus hij moet niet zeuren. Dus. Uh, <laughs> ja, ja, ik heb mijn 5 euro voor werd terugverdund. <laughs> ja, hij maakte die fout. Ik niet. <laughs> Toch? Ja, zo moet je het weer zien. Hè? Ja. Ja, ik zal nooit onbetaald zomaar iets pakken en dan en niet betalen. Nee, dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. Maar, maar dat vond ik wel leuk. <lacht> ik heb me één keer gedaan, hoor. Eén keertje meer. Ja, ik voelde me toch wel een beetje schuldig, hoor. Moet ik wel eerlijk bekennen. Ik durfde het niet eens om vrouw te vertellen, want uh, dan kreeg ik gelijk uh, de, de, de mettenkloppen eroverheen, maar <lacht> Dat doet ze nogal graag. Maar goed, dat is een ander verhaal. <lacht> Ja, ja, ja, je blijft lachen. Ik ga even wat zelf halen. Als je nou even even door wil krabbelen, dan ga ik nog even iets lekkers ja, halen. Dan ga ik, ik even wat uh, lekkers, even een lekker versnaperingetje halen. Ja, die, maar zo ja, traag. Ja. He, lul de, de boemer even vol. Vermaak ah, de luisteraars ja. maar even. He. Maar zo traag. Nou. Ik eh, wel zei, ik zat dus uh, te luisteren naar uh, die zender die uh, alle Amerikaanse nieuwszenders, uh, weet je wel, dat dus, uh, dus kun je op één site, kun je zo alle nieuwszenders van Engeland en Amerika vinden, kun je live kieken. En ik zat zo te kieken, wat viel me in op? In de reclames eigenlijk viel me in opgelopen. er is heel veel, uh, Advocaten, letselschadeadvocaten, claimadvocaten, echtscheidingsadvocaten, heel veel leningen reclames, heel veel hypotheekreclames, heel veel uh, medische apparaten uh, en allerlei preparaten, die vage dingen waarvan je denkt, ach, het kan nooit werken. Spelen en ook de tabletten, vitamines, uh, heel veel reclames, fitnessapparatuur uh, en allerlei lidmaatschappen van varenorganisaties en zo. Allemaal hele rare reclames hebben ze daar. En het is allemaal heel erg hetzelfde. Het allemaal ja. op, uh, ja, wat ik zei. letselschade reclames, ja, uh, ja, scheiding met elkaar. Ik weet niet waar de Amerikanen mee bezig zijn. Ja. Maar, uh, het is, uh, en dan, dan, dan, de, de manier waarop ze dan in zo'n nieuwszender soms over, zeg maar, over mensen praten. Ja, die, uh, je zou gewoon normaal een beetje een wetjes praten, uh, kunnen ja. praten, maar ja. die, uh, maar dat. Nou, die echte volk, die, die maakt elkaar met de grond gelijk. Ja, maar... Ja. ja echt... Helemaal helemaal... Nou, ik heb met uh, mijn versnapping... Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, Ik, ik heb even versnappingen gehad. Je mag eens raden wat dat is. Even laten lusten, ah. ah Lekker hoor, even gaan we. Ah, heerlijk. Ja, zo, Lekker. dat gaat er een hè? Ha? Ja, Waarom zou ik een shopje goo? Uh, Dingen nemen, zo'n ding ook. Uh, zo'n Buren weer een van 5000 euro per glas. <laughs> Dan kost een slokje al 99 euro. migraine. Ja, zoiets. migraine. Daar krijg ik pijn van namelijk. En ik heb hier gewoon een ammostol. Een echte Amstel uit blik, een half liter, 4% alcohol, en nog een slokje. Ja? Oh, dat valt nog mee. <klui> ja. Heerlijk. Alsof er een Engeltje over je tong fietst. Ja, dat was gedaan. Wat? Een Engeltje over je tong. Uh... Fietsen. Ja. Uh, nou, ik weet niet wat voor fiets die heeft, maar... Ik je voor dat die een mountainbike heeft. Oei, met die ruwe banden Met die ruwe banden enzo. Oh, met die ruwe banden. Oh, dat is pijnlijk, dat is pijnlijk. Dat kan niet beter over je tong pissen. Want ja, je weet, engeltjes die smaken meestal wel zoetig. Die, die, die, die, die plas van die Engels is, is meestal zoet. Engels is meestal altijd zoet. En dan, dan, dat smaakt een beetje naar, ja, zo goed zeggen. Um, um, b, b, b, um, hoe heet die limonade ook weer? Die moet aanhangen met water. Hoe heet dat nou ook weer? Oh, uh, uh, um, fijn, ja, ja. ja uh, een limonade-siroep. Dat we vroeger als ze naar het strand gingen hadden mijn ouders nog niet zoveel centjes, Al ze geen geld voor cola of sissie of al die andere merken. En dan kochten ze een fles limonade roep in ja of smaak, in de zappels smaak of zo. En dan deden ze dan een kwart, uh, vulden ze dat in het glas. En, en drie kwart met water, en dan wat had je heerlijk, heerlijke, het was wel mierzoet hoor moet ik zeggen, het was mierzoet, de tanden die vielen er gewoon uit. Maar het was lekker. Lekker. Ja. En je had altijd, uh, als het leeg was, deden deed ik gewoon weer een beetje water mee en dan weer wat. Ja, precies. Het was, je, zit uh, nooit, je zit nooit zonder. En het is niet duur. Ja, ja echt. Uh, ja. En nu, nu ben ik in de positie, uh, <laughs> nu hoef ik het niet meer. Ik kan gewoon een duur merk kopen maar ja, ik ben een beetje limonade af, over. Ik ben op de, op de gin, een gin bijvoorbeeld, of whisky, een whisky, Florados bijvoorbeeld, of uh, Jack Daniels of zo, hè. of uh, Johnny Walker, hè. Of, of Amstel, oh, of Heineken, of Shootembral, dat biertje zo. je gaat niet voor de hele dure. Ja, soms, soms als ik een beetje flink verdiend heb, dan wil ik nog wel eens een uh, fles kopen van een paar duizend, uh, wat mag ik niet zeggen van mevrouw, maar paar duizend uh, euro's. Zo. En dan stiekem stop ik hem achter in, uh, in de kast achter de goedkope flessen. En dan, nee, dan zegt ze, Wauw, we gaan er zo 4.000 gulden uitgeven voor zo'n flesman, weet je wel hoeveel kinderen in Afrika je ermee kunt helpen. ook, daar heb ik 8.000 euro aan uitgegeven, moet niet zeer, 8.000, ben je wel goed bij nee, nee, maak maar een grapje, maar dat ga ik haar niet. Ja, ik doe ook een goede doel, je, hoor. Ik heb eens een keer een klein mannetje geholpen. En die heb ik onderdak geholpen, die zat te zwerven over straat en... Eh... In de politiebureau gebracht, een mooi saladje, dus hij heeft onderdak. Ja, ja, in ieder tevreden, hè. Voor de politiebureau is alles gratis. Is en die is naar het huis gebracht, en die heb in ieder geval wel onderdak. Ja, toch? Nee, nee, nou, ja, die ga ik niet naar huis nemen, zeg. Stel je voor, zeg, ik ga een vreemdeling in mijn huis halen, dat moet ik allemaal niet hebben, hoor. Ik vind een blanke beurt, hè. En van ja, ja, ja. Ja, dat is een, uh, Ja. Uh, nee, de hele buurt is blank. Allemaal blanke. Ja, ja, ja. bewust gevoegd gekozen. Ja. Ze Je bent een racist. Ik zeg: Ik mag helemaal geen racist. Ik ben juist een racist als ik in een gemeente buurt ga wonen. Want dan, uh, ja, want dan komen er nog steeds meer blanken. En dan wordt de buurt ook blank. En dat willen jullie toch niet? Ja, dan jaag je de anderen weg. Dus dat willen die mensen ook niet aandoen. Dus je blijft lekker in ja. je eigen blanke statenkwartier in Den Haag. Nou daar hebben en een paar gekleurde mensen, maar het zijn hele beschaafde, hoog ontwikkelde, hooggeleerde mensen. Dus dat is even wat anders dan zo'n dan achterstandsbuurt ja, buurt. Hè? Ja, die wil ik ook niet naar nou, de niet zelf. want als je daar gaat wonen, komen al die banken daar wonen. Ja, dan hebben die mensen niet meer te wonen daar. Dan kunnen ze het niet betalen, of weet ik het. De gaat nog meer omhoog, dat er steeds meer rijke mensen komen wonen. En dan hebben die mensen helemaal niks. Dat kun je ze toch niet aan doen. Dus mensen, blijf lekker in je eigen katbuurt buurt wonen. Ga niet in een gewone buurt wonen. Want dan jaag je al die lieve mensen daar weg. Dus dat doen we niet aan. Dat doen niet aan discriminatie. Daarbij heb ik dat gezegd. Zo. Dat ligt wel lekker. Dat vind ik netjes van jou. Ja, keurig hè. Ja, ik ben ook een mensenvriend hoor. ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, mijn achter, achter, achter, achter, achter, achter, achter, achter, grootvader was dan al slaafhandelaar, uh, maar ja, daar kan ik, ik niks aan doen, hè daar kan ik natuurlijk niks aan doen, ja, dus, uh, daar heb ik niks mee te maken, ik neem er ook afstand van hoor, ik vind het schandalig, dus, uh, dus ik neem er ook afstand van, dus uh, ik ga ook geen excuses aanbieden, want ik, ik kan daar niks aan doen.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 Tientje was toen, oh, misschien, nou, misschien wel duizend euro. Dus ik ga duizend euro van je. Ah, nee, nee, nee. Ja, ja, zegt hij. moet ik naar voor de rechterdagen. dagen is hij ook uh, van 1410 uh, of zo. <laughs> uh <-huh. laughs> Nou, ik ga de koeien melden. Ik ben de, de, de koeien melden. Nou. De koeien melden. Ja, hi, nou, ik ga er eens even lekker in mijn wieven aan boord geven. Ja, dus uh, ja, ik ga zo even een boek lezen. Hè. Ja, ik ben misschien benieuwd wat voor boek ik ga lezen, maar dat weet ik nog niet. Moet ik er even over nadenken. En tijdens die tijd val ik denk ik in slaap, zal van lezen niks worden. Oh, ik zou zo ja, zeggen, ja, plezier. Boerderik, ik zou zijn tot ja. de volgende keer dan, mee. misschien dat ja, Jaap ja. en Jacco er dan weer zijn, hè? Ja, nou, liever niemand die het doen. Wie? Die ja, twee. Die, die ja, alle twee? twee. Ja, één ja, keer heb ik neerzij geluisterd, maar ik vond die... Uh, Jakko vindt we wel een uh, uh, uh, slimmere jongen dan die die die Ik vind allebei niks. ja, ik vind die jaap een beetje een lul, lul, ja, een beetje een eikel. Maar ik moet niet zeggen tegen ze, hoor, maar tegen oh, ja, ze maar Zo had ze. het toch niet. Kijk, dus ik ga het allebei houden, ga ja, die Jakko vindt nu wel een slimme jongen, weet je? Die weet nogal veel, dus, hè. maar die jaap die wel helemaal stom te lullen uit, zijn nek. Maar goed, ik zal niks zeggen, ik zal, het ja nee, nee. uh, goed Ze hebben me gevraagd, ik vond het wel aardig dat ik voor hun uh, de plaats. Dus aan de andere kant mag ik dat eigenlijk ook weer niet zeggen. Maar ze zeggen bedankt voor de, voor de medewerking aan deze podcast ja. voor hallo Radio. Voor de zaterdag 2 mei 2020. Ik zou zeggen, mensen, jullie kunnen allemaal luisteren. Het is nu vier minuten over tien geweest en ik ga hem zo plaatsen op... Alle radio, en dan kunnen jullie zo, uh, ja, zo recent mogelijk een podcast luisteren, mensen. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week, zaterdag of zondag, we zien het wel. Tot ziens en bedankt, uh, boer Dirk. Bye bye. Boe.